6 uur. De Radio 1 Show. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Goedenavond hoor. Alle drukzen hier in de studio. En met Marianne Vos hebben we de Twitter-rubriek even uitgesteld. Komend uur, dan hoort u hoe we reacties zijn op die winst van Marianne Vos. En komend uur bespreken we ook de stelling dat ouderen hun eigen zorgkosten moeten gaan betalen. Eerst krijgt u het NOS Nieuws met Lieselotte Thomassen. Marianne Vos heeft voor Nederland de eerste gouden medaille in de wacht gesleept. In de Olympische wegwedstrijd versloeg ze haar twee medevluchters in de sprint. Zilver ging naar de Britse Armitsted, brons was er voor Zabalinskaya uit Rusland. Vos demareerde op 47 kilometer van de finish met een klein groepje uit het peloton. Ze kregen in de stromende regen 40 seconden voorsprong en werden niet meer teruggepakt. Vos is ook een van de favorieten voor de Olympische tijdrit.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 In Nederland hebben enkele honderden, honderden mensen dat. De therapie kost honderdduizenden euro. Sinds een paar jaar werd dat volledig vergoed. Maar het college vindt dat de kosten niet opwegen... tegen de gezondheidswinst die de patiënten boeken. De komende maanden praat het college nog met patiëntenverenigingen... en artsen over het voorgenomen advies. Eind september krijgt de minister het definitieve advies... dat doorgaans wordt overgenomen.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 In Terneuzen heeft een dronken man twee ponies de hals doorgesneden. Een pony bezweek aan de gevolgen van de mishandeling. Een dierenarts heeft het tweede dier afgemaakt. De dader was een man van 50. Hij meldde zichzelf na zijn daad bij de politie. Maar toen was er voor de ponies in een wei in Terneuzen al niets meer te doen. De man heeft geen verklaring gegeven voor de mishandeling. De beachvolleyballers Richard Schuil en Rijnder Nummerdoor... hebben hun eerste duel op de Olympische Spelen gewonnen. Ze versloegen een duo uit Venezuela met 3-0. Sanne Keizer en Marleen van Iersel zijn slecht begonnen... aan het Olympische beachvolleybaltoernooi. Het duo verloor met 2-1 van een Spaans duo. Keizer en van Iersel werden dit jaar Europees kampioen... en haalden de finale van het Grand Slam-toernooi in kestaat. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. België werd met 3-0 verslagen. Dinsdag spelen de hockeyvrouwen tegen Japan. Het weer op de meeste plaatsen droog met redelijk wat zon. Vanavond wisselend bewolkt met vooral in het zuiden buien. In de loop van de nacht overal buien. Morgenochtend trekken die weg naar het oosten en is er meer zon. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. De dagen daarna blijft er kans op een bui. Maar de temperatuur loopt op woensdag op naar zo'n 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het is bijna vijf minuten over zes. De zomer gaat gewoon door. Hoe mooi die dag ook is, maar het leven in Londen en ook daarbuiten gaat gewoon door. En op Twitter ging het leven natuurlijk ook door. En wij zijn heel benieuwd wat Ron Vergouwen er allemaal bij verzameld heeft. We gaan eerst naar dat nieuws uit de medische wereld. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. Het uh, nieuws over het... Uh... Dure geneesmiddelen, sommige heel dure geneesmiddelen, die moeten niet meer worden vergoed. Dat adviseert het college voor zorgverzekeringen, de minister van Volksgezondheid. Het gaat om conceptadviezen die de NOS heeft. Op dit moment worden die kosten nog volledig vergoed. Maar het college vindt dat ze te weinig resultaat bieden, afgezet tegen de hoge kosten. Redacteur Gezondheidszorg, Rinke van den Brink, weet daar het fijne van. Rinke, goedenavond. Goedenavond. Het betreft hier medicijnen voor de ziektes pompen en fabrie. Wat, misschien is het goed om even uit te leggen, wat zijn dat voor ziektes? Dat zijn uh, allebei ziekten waarbij de patiënten een bepaald enzym niet hebben... of onvoldoende aanmaken, waardoor ze stofwisselingsproblemen krijgen. En, uh, bij beide ziekten gaat het om een ander enzym. Maar um, de, de medicijnen die daarvoor ontwikkeld zijn... lijken dan maar heel sterk op elkaar. Die enzymen worden via een ingenieus mechanisme en een infuus toegediend. En hoe zit het met die geneesmiddelen? Hoe duur zijn die? Um, voor de ziekte van Fabrie um, kosten die ongeveer 200.000 euro per jaar per patiënt. En dat moet je levenslang uh, slikken of toelaten dienen via dat infuus. En voor de ziekte van pompen um, varieert de prijs afhankelijk van de, de patiënt... Uh, tussen de 4.000 en de 700.000 euro per jaar. Dus het gaat om heel dure middelen. Ja. En... Um, uh... Dit, even, dit is een conceptadvies. Hè? Betekent dat dat het nog kan veranderen? Nou ja... In principe kan het veranderen. Uh, alle betrokken partijen, dat zijn de patiëntenverenigingen, de, de behandelende artsen, dat zijn er heel weinig in Nederland. De pompen wordt in het Erasmus MC behandeld en de ziekte van Fabrie in Amsterdam in het AMC. Uh, die zijn allemaal, en uh, andere patiëntenverenigingen, overkoepelende, uh, de ziekenhuizen, die zijn er allemaal bij betrokken en mogen daar hun mening over geven. Op 21 september is daar een soort ronde tafelbijeenkomst nog over. Maar in de conceptadviezen zijn eigenlijk alle argumenten die je kunt verzinnen... waarom dat die vergoeding gehandhaafd zou moeten blijven... al gewikt en gewogen door het CVZ. En die zeggen van, nou ja, bij die ziekte van Fabrie, dat middel helpt echt... Uh, dat verlengt het leven van patiënten met 10 tot 20 jaar zelfs. Maar het is zo duur dat wij uh, alles wikkend en wegend toch vinden... dat dat niet meer vergoed kan worden. En Bij de ziekte van pompen zeggen ze... voor baby'tjes met de klassieke vorm van de ziekte van pompen... blijft het vergoed, want dan wordt hun leven wordt van 1 of 2 jaar maximaal... tot een jaar of 5 uh, verlengd. Dus daar komen jaren bij. Maar voor volwassenen is het een progressieve spierziekte. Mensen worden hoe langer, hoe meer invalide. Maar zeggen ze de, de kosten wegen dan uh, niet op tegen de gezondheidswinst... Die, die patiënten die dat middel levenslang slikken uh, behalen. Ja, ja, de vraag die reist natuurlijk. Wat, wat moet je dan als patiënt? Nou ja, die, die, wat de artsen kunnen doen als deze middelen niet worden gegeven... is pappen en nat houden eigenlijk alleen maar. Want er is maar één middel wat iets doet tegen de kwaal. En dat zijn deze dure geneesmiddelen. En... Anders kunnen ze alleen maar uh, ja, het mensen zo, zo, uh, zo min mogelijk vervelend maken. Dus een beetje extra fysiotherapie, spieren uh, verder verslappen... zolang als dat helpt enzovoort. Dat soort dingen, pijnstillers, uh, uh, hulpmiddelen. Maar dat is het dan ook wel. En als je nu kijkt naar het principe dat ze hier dan hanteren... Hè, dit is toch een beetje kosten-baten-analyse. Is dat iets wat we dan misschien vaker kunnen gaan zien in de zorg? Wat medicijnen betreft? Um, dat verwacht ik wel. Kijk, het gaat bij deze ziekte... Dat zijn, uh, er zijn nog een aantal van dit soort ziekten... met heel erg dure uh, medicijnen die tonnen kosten... met heel weinig patiënten. Maar wat, uh, behalve de volgende ziekte waar enzymen ontbreken in patiënten... die vast ook aan de beurt gaan komen als dit doorgaat... zullen daarna komt de vraag veel dringer aan de orde... of we bijvoorbeeld mensen uh, die kanker hebben... en in de laatste fase van die ziekte zijn... maar die met een behandeling van tienduizenden euro's... of soms een honderdduizend euro per jaar... nog een aantal maanden extra zouden kunnen leven. Of we die, uh, die uitgaven nog moeten doen. Of dat gezegd moet worden... Uh, uh, uh, dat is te duur voor zo'n korte, levensverlengende periode. Als je drie maanden erbij krijgt, dat kost een ton. Nou ja, die vragen gaan meer en meer aan de orde komen. Maar ook met heupoperaties. Moeten we iemand van 85 jaar uh, nog een nieuwe heup geven? Nou, die discussies gaan liggen uh, aan de horizon als dit erdoor komt. Alleen is natuurlijk de vraag of dat zo zal zijn, of dat toch... Uh, we horen ook veel mensen zeggen, ja, rationeel. Is het een logisch advies wat het CVZ doet? Maar als er een werkend middel is, kan je van een dokter niet verlangen dat hij tegen een patiënt zegt: uh, Beste mevrouw of meneer, uh, ik heb een middel wat u zou kunnen helpen, maar dan moet u wel uh, 200.000 euro betalen ja, volgend jaar. En dat uw leven lang. Rinken van der Brink, uh, interessant nieuws, verontrustend nieuws natuurlijk voor de patiënten die het betreft. Dank uh, voor jouw uitleg erbij, Rinken van der Brink. Keren terug naar de Olympische Spelen. Want uh, de paardensport is al begonnen. Een heel klein beetje buiten ons schootsveld. Het zijn niet de springers, het zijn niet de dressuurmensen... maar het zijn de eventingmensen die al begonnen zijn... waar al deze onderdelen overigens samenkomen. En het van de band, uh, vandaag was de tweede dag... als ik het goed heb, van de eventing met de dressuur. Hè? Klopt, Tom. En uh, dat betekent dat het uh, dressuuronderdeel uh, dus ook ten einde is. Met 74 deelnemers... En als je dan kijkt naar onze drie Nederlandse ruiters. Het zijn er slechts drie. Het laagst mogelijke team, Want dan hebben ze ook geen streepresultaat. Nog dus bij die dressuur. Nog bij de cross country die er morgen is. En nog bij het afsluitende springen. Een dag later. Dat betekent dat ze dus ja, echt goed moeten presteren. En ik moet zeggen dat ze het eigenlijk wel ja, naar behoren hebben gedaan. Naar hun kunnen. Het beste Nederlandse resultaat is de 34ste plaats nu voor Andrew Heffernan Met Milfheim Corolla. Het jongste paard dat deelneemt overigens in deze discipline, een 9-jarige merrie... En uh, hij behaalde een, een totaal omgerekend is dat naar uh, strafpunten voor morgen. Want er komen er steeds uh, vanwege de gereden tijd, uh, boven de, de toegestane tijd, krijg je strafpunten. En ook als je een weigering hebt, althans je paard in de cross-country, maar dan heeft hij 50,60 nu. En dan het volgende resultaat is dat van Tim Lips, staat nu 39ste. Tim kennen we nog van vier jaar geleden van Beijing, de enige Nederlandse starter toen. En werd toen individueel 15e. En uh, de nieuwkomer Helene Penn, slechts 22 jaar oud... met haar 10-jarige Mary Vira, die staat nu 43ste. Nou, kijken we naar het landenklassement. Daar is het, uh, eigenlijk volgde tot nu toe de uitslag van uh, uh, Hongkong. Daar werden toen de paarden gehouden van de spelen van, uh, van Beijing. Dat is het Duitsland, Australië, Engeland in die volgorde. En dat staat allemaal heel dicht op elkaar. 119,10 voor Duitsland... 122,10 voor Australië. En voor Engeland is het 127,0. En dan komen daar heel kort achter de Zweden en Nieuw-Zeelanders. Dus dat wordt toch heel spannend. Individueel heb ik nog niet de nummers 1, 2 en 3 van dit moment genoemd. En dan begin ik eigenlijk bij de nummer 3. De Nieuw-Zeelander Mark Todd. Ja, een man die, die zo waanzinnig bekend is. Hij heeft twee keer de Olympische Spelen individueel gewonnen: dat was in 84 en in 88 En ook nog eens een keer zilver gehaald. En hij staat nu op de derde plaats. En op de tweede plaats staat een ja, outsider Stefano Brezzia Rioli, Italië, 38,50. En aan de leiding een hele grote outsider, Oiwa... Uh, Yoshiaki, of het is Yoshiaki O'Iwa. Daar zijn we het nog niet helemaal over eens hier op de, de, de, de perstribune. Maar uh, vermoedelijk is het Yoshiaki O'Iwa. Nou, of hij in de uitslag blijft, ook morgen naar de cross... dat is nog maar de vraag, want uh, er staat best heel wat door Sue Benson gebouwd. We kennen haar als parcoursbouwer van de military van Bukalo. Het zal haar eerste grote viersterrenwedstrijd, zoals dat heet... Uh, op dat hoogste niveau worden. Maar uh, dat Greenwich Park, dat is een, een, een verzameling van, van tien verschillende... Ja, hoe moet je het uitdrukken? Allerlei verschillende soorten van tuinen vind je hier van over de hele wereld. En natuurlijk zitten we hier op de nulmeridiaan. En dat heeft haar ook weer geïnspireerd op bepaalde hindernissen. zullen we morgen meer over vertellen. En we hebben hier ook een heel groot observatorium in Greenwich Park. En dat ook is weer terug te vinden in de hindernissen. Kortom, als een beeld is morgen de gelegenheid om het te zien zeker een poging doen. En anders zullen we het hier vandaan zo beeldend mogelijk proberen te vertellen. Show met uh, Wouldn't It Be Good Radio 1 Sportzomer 2 Misschien hebben we wat andere tijd dan u gewend bent. Net als het weer bijvoorbeeld wat u straks gaat horen en zo. Maar ja, het mocht wel even. Want we hadden een uh, Olympisch kampioen en een Wolkslied en zo. Maar Janne Vos nam wat tijd in beslag. Maar dat uh, zult u ons wel vergeven. En dat doet natuurlijk ook rond Verkrouwen. Want die heeft nog extra tweets kunnen verzamelen, denk ik, rond, rond die tijd, Ron. ja, ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, het is, uh, het is uh, een en een half feest uh, op internet nu. Uh, ja, de feesttoeters zijn uit de kast getrokken op, uh, op Twitter. Het is de talk of de tuin natuurlijk. Marianne Vos, wielrennen. Het kernwoord is goud. Ja, uh, het spreekt voor zich. Uh, even wat reacties. Epke Zonderland zegt, wat een koningin. Lars Boom en uh, Raymond Sluiter zeggen hetzelfde. Kippenvel. Irene Wust zegt, yes, we did it. Pieter van der Hogeband schrijft, wat een topatleet, die vos. Uh, renner Liewe westra die zegt, van harte Marianne... zo zie je maar gewoon aanvallen en niet wachten op de sprint. En onze eigen ochtendcolumniste Marijn de Vries die zei uh, vlak na de finish... ik denk dat ik ga flauwvallen. Dan Geert Wilders, ja, je kunt er niet omheen als je wat tweet, wij dus ook niet. Hij zegt, olympisch goud voor Marianne Vos, geweldige prestatie. Ja, hij is in ieder geval sneller dan Mark Rutte met al zijn twitterende ambtenaren... want vanaf zijn officiële account is nog niets vernomen. Uh, dan oud-politicus Camille Eurlings, die tweette natuurlijk iets met een zachte g. Grandioos goud. Uh, CDA-prominent Wim van der Kamp die zegt, wat een zon daar opeens in Londen na al die regen. Uh, Margriet van der Linden, die zegt Vos van een gigant. En Telegraaf-columnist Rob Hoogland, die zegt: kijk ik af, zo doe je dat als je de grote favoriet bent. Wat een klasbak, die vos! En dan zegt ook uh, Mark want die zegt hetzelfde gefeliciteerd klasbak. En uh, 3FM nieuwslezeres Fleur Wallenburg die zegt: ik vind dit opeens een hele leuke sportzomer. Uh, Frits Barend dan, die stond net nog uh, nat geregend op het parcours, geloof Wat ik. En die zegt, uh, de Engelse nummer 2 is dolgelukkig met zilver, zegt ze net bij de BBC. Ze huilt tranen van geluk en dat zegt veel over de kracht en het respect voor Marianne Vos. Ja, en we staan nu uh, in één klap zesde in het medailleklassement bij deze Spelen in Londen, zegt hij er ook bij. En uh, ja, ik las trouwens ook dat we in het Olympisch klassement aller tijden nu trouwens nog slechts zeventiende staan. Maar goed, daar kijken we nog maar even niet naar. En dan tot slot ja, de aanmoedigingen vooraf, want daar heeft het ook niet aan gelegen. Zo'n beetje elke meter werd door de fans geanalyseerd. Zelfs uh, renner uh, Fabian Cancellare, die gisteren bij de mannen... dus nog zo ongelukkig ten val kwam, die heeft ook nog even staan kijken. Uh, de Zwitser die verbaasde zich tijdens de rit op Twitter... al over de massale oranje fanbase die was komen opdagen voor Marianne Vos. Hij schreef, wauw, de Nederlandse supporters hebben zelfs... een klein orkestje meegenomen om Marianne Vos aan te moedigen. Tja, Fabian, zo zijn wij. En kijk aan, het werkt. Morgen rond de klok van half één, hopelijk meer feestelijke sportzomertweets. Ron dankjewel, want je verzamelde ze weer allemaal voor ons. En uh, allemaal over Marianne Vos dus. Uh, zij zorgde voor het eerste goud voor Nederland met de winst in de weg wedstrijd. Leontien van Moorsel deed in uh, 2000 hetzelfde. Goedenavond, Leontien van Moorsel. Goedenavond. Zeg, we, we zagen jou hier de afgelopen dagen rondlopen... maar dit heb je vanuit Nederland gevolgd, hè, deze wedstrijd. Ja, ik wilde het heel graag vanuit Nederland volgen, want ik heb gisteren de wegwedstrijd van de mannen... ...was ik nog in Londen aanwezig. En dan uh, proef je wel de sfeer, maar je ziet niks van de wedstrijd. Ja, het is één flits en ze zijn voorbij. En ik had echt zoiets vrouwenkoers. Ik wilde gewoon de Nederlandse meiden in actie zien. Maar ook de meiden van mijn eigen wielerteam. En ik ben zo blij dat ik die beslissing genomen heb, want het was een fantastische mooie koers... En uh, ik ben heel blij dat ik hem goed heb kunnen volgen op tv. En een van die meiden uit, uit jouw ploeg is Armentstead, die, die geklopt werd door Vos. Dus hoe heb je daar naar zitten kijken? Ja, ik heb al in de, in de voorgaande dagen zitten kijken. Het is altijd goed. Je bent voor Nederland. En je bent ook een beetje voor de meiden van je eigen team. Ja, en wie had dat durven dromen? Dat er een kopgroep ontstaat met vier rensters en twee rensters van je eigen team en Marianne Vos voor Nederland. Dus wie het ook zou gaan worden... De, onze dag was al gewoon goed en was al geslaagd. Dus nu is het dubbel feest. Uh, Nederlandse uh, Marianne Vos uh, met de Nederlandse Leontien van Morsen. Jij bent een van de weinige mensen in dit land uh, die een beetje weet... wat het is dat als je moet winnen, dat, het, dat je dan ook niet maar automatisch gaat winnen. Dus hoe knap is het van Vos dat ze dit gedaan heeft? Het is zo knap. Die meid heeft zoveel druk gevoeld en... Uh, ja, die is ook heel cool en het lijkt ook altijd of dat, dat het er niks doet. Maar ze heeft gewoon enorm veel druk gevoeld. En als je het dan uh, waar maakt, als je de absolute kopvrouw bent... en uh, je maakt het op deze manier af, ja, petje af. Want, grote, want, grote, grote, grote klasse. Ja, wat, wat ons opviel namelijk was dat ze ongeveer een halve meter over de finish al begon te huilen. Meestal is dat als je, als je stilstaat en eventjes begint te praten. Maar het kwam er echt gelijk uit bij haar. Nou, dan kun je nagaan hoe, uh, wat je voelt op het moment dat je gewoon het goed wil doen voor je land. Je wil het goed doen voor jezelf, maar je wil het ook goed doen voor je land. En ze is er vijf jaar al zo dichtbij geweest. Vijf jaar op een wereldkampioenschap tweede worden. En uh, ja, ze weet hoe het is om olympisch kampioen te worden op de baan. Ja, maar Ze wilden dit zo graag en het is gewoon de beste, dus die titel die is er zo gegund. Ja, want dat wilde ik nog vragen, jij zit daar te kijken, je ziet twee uh, uh, eigen ploegmensen die fantastisch uh, uh, rijden, maar weet je dan eigenlijk ook uh, diep, diep van binnen uh, de beste is die in dat oranje shirtje? Ja, je weet dat het de beste is, maar gisteren dan ook niet de beste. Dus, uh, kijk, wij waren natuurlijk wel, uh, zeg maar, uh, de meiden van ons team, die waren met z'n tweeën. Het zijn wel twee verschillende landen, maar ja, je bent toch met twee van hetzelfde team. Shelley Olds en Lizzie Armistead. Uh, Shelley Olds reed lek. Ja, dat is jammer, maar nogmaals, weet je, de beste heeft gewonnen. Marianne heeft de afgelopen twee jaar, als jij uh, 45 tot 50 koersen per jaar wint... Ja, dan verdienen ze het eigenlijk al om ook al die vijf wereldtitels niet tweede te worden, maar gewoon wereldkampioen te worden. En daarom is het zo fijn dat het nu... Uh... ...bekroond wordt met een Olympische titel. Toch nog even over die ploegvraag. Daar hebben we het met meer mensen over gehad. Gisteren zagen we de Oostenrijkers voor Engeland rijden vanuit het Sky Team. Vandaag zeg jij, we zien ploeggenoten. We zagen ook een Belgische Raborenser die nog een beetje probeerde het peloton mee af te remmen, zeg maar. Dus eh, je hebt die landenbelangen en je hebt ook ergens die ploegbelangen. Begint het toch zo dat iedereen voor zijn land rijdt... ...en op het moment dat hij dat weet dat iets niet meer kan, ga je elkaar dan pas helpen als ploeggenoot? Ja, maar ik denk dat dat logisch is. Dus uh, ja, maar zo werkt het wel. Weet je, je gaat voor je land. Je, je, je bent trots dat je uit mag komen voor je land. Maar op het moment dat je ziet dat het niet meer haalbaar is... dan is het logisch dat je je, je ploeg maakt... waar je eigenlijk heel het jaar gewoon uh, de voorbereidingen mee doet... de wedstrijden mee rijdt, dat je dan zegt van... Uh, Yo, we, we slaan de armen ineen en, uh, en, en, en we gaan nog proberen wat er, wat er te proberen valt. En uh, we gaan kijken wat we recht kunnen zetten nog. Dus vindt dat, dat ja, is wielrennen. Mooi. Nou, er, er komen nog een paar wedstrijden aan. Geniet ervan, Leontien van Moorsel, En dank voor uh, de reactie. Ja, graag gedaan. Goedenavond. Gaan we zeker doen. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. Oudere Nederlanders zouden zelf hun zorgkosten moeten gaan betalen... desnoods door verkoop van hun huis. Dat zegt althans Lans Bovenberg, hoogleraar economie in de Universiteit van Tilburg. Want volgens hem gaat de vergrijzing zoveel belastinggeld kosten... dat mensen beter zelf kunnen regelen met een zogenaamd zorgpensioen. En als ouderen hun huis verkopen, kunnen ze van dat geld hun zorgkosten betalen... en ontlasten ze andere groepen in de samenleving. Daarom ook vandaag de stelling... Eh, ouderen moeten zelf een zorgpensioen gaan opbouwen... En als we even kijken naar de internetsite, 17% slechts van de mensen die via www.radio1.nl heeft gestemd, is het daarmee eens. En wij praten erover door met Martin Pikaar, schrijver van het boek De Pensioenmythe. En met Henk Krol, lijsttrekker van de 50 partij. Goedenavond beiden. Goedenavond, goedenavond. Ja, meneer Pikaar, bent u het eens of oneens met die stelling dat ouderen zelf een zorgpensioen moeten opbouwen? Ja, ik ben het daarmee eens. Uh, het is al... Uh... Het is minstens twee decennia bekend dat de zorgkosten enorm aan het stijgen zijn en nog veel verder gaan stijgen. En de komende twee decennia uh, heel veel verder gaan stijgen. En tot nog toe zijn die stijgende kosten steeds afgewend op de beroepsbevolking. Nou, die gaat krimpen de komende tijd. En uh, het is dus heel goed dat mensen zelf meer gaan sparen voor hun eigen uh, pensioen en voor hun eigen zorg. En moeten mensen dan ook hun eigen huis opeten, zoals het altijd wordt genoemd? Uh, dat is zeker een uh, mogelijkheid die erbij betrokken moet worden. En, en is, dat, is dat eerlijk tegenover de mensen die, die hun huis niet hebben afbetaald... en uh, daar gewoon jarenlang van op vakantie zijn gegaan, bijvoorbeeld? Uh, ja, je zou het in combinatie moeten doen met allerlei andere maatregelen... zoals bijvoorbeeld, uh, wat ook al uh, door verschillende economische groepen... Uh, de hypotheek te beperken tot de waarbij je huis aflost. In bijvoorbeeld 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar wordt het steeds allemaal ouder... Dus uh, je zou dat wel in combinatie kunnen bekijken. Uh, onze andere gast aan de andere lijn is Henk Krol, de lijsttrekker van de 50PLUS-partij. Uh, meneer Krol, bent u eigenlijk voor of tegen de stelling, zelf je zorgpensioenopbouw? <tieden> Nee, dat mag helder zijn dat ik daar zeer op tegen ben en dat ik het zeer met uw luisteraars eens ben. Ik hoor tot die 83% die zegt dat het erg onverstandig zou zijn. Bovendien, het is helemaal niet nieuw. Zo'n zeven maanden geleden kwam Paul Snabel ook al met dit idee en dat is daarna volkomen neergestapeld. Dus ik denk dat dat met dit plan van meneer Bovenberg ook wel gaat gebeuren. En wat net al gezegd werd, ja, het is zeer oneerlijk ten opzichte van de mensen die hun hele leven lang het geld er maar doorgejaagd hebben en hun hand kunnen ophouden bij de overheid. Zo moet je niet met mensen omgaan. Maar zegt u daarmee, als we nu zouden beginnen met een jonge generatie om dat te gaan opbouwen, kan ik me daar nog wel in vinden. Maar handen af van de mensen die al wat ouder zijn? Zeg. Ja, de mensen die nu aan hun pensioen toe zijn of al van hun pensioen genieten, die kunnen niks meer repareren. Als je voor een hele jonge leeftijd nieuwe plannetjes wil ontwikkelen, prima. Dan ben ik er ook nog niet 1, 2, 3 voor. Maar dan kun je erover na gaan denken. Dan kun je er ook op voorbereiden. Maar die kom je die nu dan vlak wat u betreft. Pensioen, uh, ja. staan, die vallen al in een pensioengat omdat ze later met de AOW gaan. Die krijgen al allerlei tegenslagen te verwerken. Ja, dat kan je niet doen. En bovendien, het creëert ook nog eens een keer extra onrust op de woningmarkt. En tegen het eind van dit jaar gaan er nog meer mensen in die sector omvallen. Ik denk dat daar de economie helemaal niet bij gebaat is. Maar uh, even over de betaalbaarheid, want als u zegt daar mogen we het dan niet vandaan halen... dan neem ik toch ook aan dat u een plan heeft waar dat dan wel vandaan moet nou, komen, die we nou zorgkosten. We beginnen met die hele bureaucratie in de zorg in te perken, want dat is echt van de zotte. Hoeveel geld daaraan besteed wordt, hoeveel managers daar niet rondlopen. Die salarissen verdienen boven de balken en de norm. Als we daar nu eerst eens een keer naar gaan kijken, dan gaan we daarna al die andere plannetjes ook uitpluizen. Ja, meneer Pikaar, die salarissen aanpakken, zal dat voldoende zijn? Denkt u in eerste instantie om die zorgkosten een beetje in de hand? Te uh, nee, natuurlijk niet. Uh, het, moet, het moet zeker aangepakt worden, maar de, dat is maar een, een druppel op een gloeiende plaat. Uh, daar gaan, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal, aantal 90-jarigen, dat uh, vanaf 1950 uh, tot 2050 worden dat er 70 keer zoveel. En als je weet dat de zorgkosten met name in het laatste levensjaar zitten, dan zie je dat die zorgkosten dus gaan exploderen... En uh, ja, het, het kan gewoon niet anders dat mensen daar een groot deel zelf van gaan betalen. En als daar uh, ja, neveneffecten in zitten van mensen die alles doorjagen... dat die dan bevoordeeld worden, ja dan moeten we dat aanpakken. Hmm. Bijvoorbeeld zoals ik net zei, door uh, alleen maar hypotheken fiscaal te faciliteren... die uh, het aflossen bevorderen. Maar uh, dat is natuurlijk geen argument om te zeggen... ja we gaan op dezelfde voet door en uh, we laten die zorgkosten stijgen... Ja omdat niemand uh, daar een bepaalde werk aan durft te stellen. Ja, meneer Krol, we hadden eerder uh, dit half uur uh, nieuws uh, in onze uitzending van het College voor Zorgverzekeringen. Die hebben een conceptadvies gestuurd aan de minister. Ze adviseren ziektes waar de medicijnen ongelooflijk duur voor zijn uh, en en niet altijd even goed werken. Dat mensen die uh, misschien waar zelf moeten gaan betalen in de toekomst. Er zijn natuurlijk ook discussies over of iemand van 85 nog wel een nieuwe heup mag. Die, die kostenbatenanalyse bij, uh, bij heftige gevallen. Wat, wat vindt u daarvan? Is, is dat een oplossing? Ik, ik vind op allemaal discussieonderwerpen waar je zinnig naar moet kijken... en waar je rustig over moet oordelen. Maar wat er op dit moment gebeurt is dat wanneer het gaat om het weghalen van geld bij ouderen... dat dat veel te gemakkelijk gebeurt. Als we nog even terugdenken aan het Koendoesakkoord... er werden een aantal plannetjes neergelegd waarop... Bezuinigd kon worden. De meeste van die plannen, inclusief de inperking van de hypotheekrente, werden op de lange baan geschoven. Maar het makkelijk halen bij ouderen, dat werd even heel vlug door de Eerste Kamer heen gejast. En dat is de groep die zich niet kan verdedigen. Dat is de groep die niet kan gaan staken. Dus dat vind ik veel te makkelijk. Allemaal punten waar je, wat mij betreft, best over mag praten. Maar doe dat op een, makke, doe dat op een rustig moment. En doe dat niet overhaast, want dan krijgen we geheidspijt van. U gaat er samen niet helemaal uitkomen. Maar daar was deze stelling ook uh, wat dat betreft uh, wisten wij dat uh, wel vanuit welke invalshoek u daar naar keek. Martin Piekaart, schrijver van het boek De pensioenmieten, En Henk Krol, lijsttrekker van de 50PLUS partij en oudere hoofdredacteur. Zeer dank voor uw medewerking. Ja, ik kijk nog even naar uh, de site. Er wordt nog steeds gestemd. Alleen deze discussie heeft niks aan de uitslag. Uh... Verandert 17% is het nog steeds eens met de stelling... dat ouderen zelf een zorgpensioen moeten opbouwen. U kunt nog gewoon stemmen op de site www.radio1.nl. Twee minuten over half zeven. Mag nog net naar de hoofdpunten van het nieuws Lieselot Thomas.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 De therapie kost honderdduizenden euro. Sinds een paar jaar werd dat volledig vergoed. Maar het college vindt dat de kosten niet opwegen... tegen de gezondheidswinst die de patiënten boeken. In het Zuid-Limburgse Sleenaken is het water van de Gulp weggepompt uit het dorp. Vannacht steeg het pijl van het riviertje in een half uur anderhalve meter... door regenbuien... In België twee straten liepen gedeeltelijk onder, drie horecagelegenheden en een paar boerderijen liepen schade op. Schade aan de boerderijen in buitengebieden van Sleenaken wordt nu geïnventariseerd. De gemeente verwacht daar morgen mee klaar te zijn. En een student uit de Duitse stad Constans... heeft een rekening gekregen van 227.000 euro... omdat hij op Facebook mensen had opgeroepen... naar zijn feest in een zwembad te komen. Het feest werd verboden, maar de politie had voor de zekerheid... toch 300 politiemensen en een helikopter ingezet. De gemeente wilde de jongen voor die kosten laten opdraaien. Ondanks het verbod kwamen er 150 mensen opdagen voor het feest. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie minuten over half zeven. We gaan naar uh, Willemijn Hubert. Door alle sport waren we nog niet toegekomen aan het uh, dagelijkse weerpraatje. Nee. Ah, ook zo'n onaardig hè? praatje, Willemijn. <laughs> nee hoor, dat pakt heel niet het uit. Het weerbericht. Goed, hier in Londen echt Engels weer. Af en toe het zonnetje, maar vooral ook veel buien. Uh, blijft dat zo de komende week bij de Spelen? Nou, ik heb eerlijk gezegd alleen voor morgen even goed zitten kijken... want dan komt er van alles weer in actie natuurlijk. Ook waar, waar onze Nederlanders weer aan meedoen. Zoals bijvoorbeeld bij het handboogschieten. En voor morgen over het algemeen in de omgeving van Londen... een hele mooie dag zon en wolkenvelden je kan afwisselen. En het blijft droog en er staat ook niet al te veel wind. En waar in Europa, eh, als je naar het weer kijkt natuurlijk alleen... hadden de Spelen misschien beter georganiseerd kunnen worden? Waar is het echt goed op het moment? Poeh, ik denk dat Londen eigenlijk wel een hele goede plek is. Want als je bijvoorbeeld helemaal naar het zuiden van Europa gaat... dan zit de temperatuur zo hoog, op zo'n 35 graden. Nou, daar wil je ook niet zitten. In het oosten van Europa, delen van Polen en Hongarije bijvoorbeeld... En misschien nog iets verder naar het oosten. Ook daar hoge temperaturen, ook hele zware buien. Dus met onweer en hagel en overstromingen. En in die zin valt het misschien in Londen nog wel mee. En uh, ik denk dat morgen echt een hele mooie dag gaat worden. En dat er zeker nog meerdere van dat soort dagen gaan volgen. En, en wat is de verwachting in Nederland voor de komende 24 uur? Um, ja, we krijgen vanavond weer te maken met uh, buien. Die trekken vanuit het zuidwesten het land binnen. En die breiden zich over het hele land uit. En in het westen gaat het dan bij ons ook gepaard met uh, onweer. En dan koelt het af naar een graad of 11. Dus ja, echt koud is het niet. En morgen opnieuw een wisselvallige dag. Dus ja, dat betekent buien. Maar dat betekent absoluut ook zonnige momenten en droge perioden. En het is wel wat aan de koele kant, hoor. Het is zo'n 17 tot 20 graden. En daar waait ook een stevige wind, zeker aan zee. Goed, Willemijn Hubert, dank we gaan het hebben over Roemenië, want daar wordt vandaag in een referendum gestemd over het lot van president Pachescu. De regering, en dan met name premier Ponta, wil van de president af en hoopt eigenlijk dat de Roemenen dat uh, vandaag bevestigen in dat referendum. Journalist Cornelis van der Jacht staat bij een stemlokaal in een uh, provinciestad in centraal Roemenië, waar de uh, stembussen nog uh, lang open blijven, tot 10 uur, de 11 uur Nederlandse tijd. Uh, eerste vraag is altijd klassiek. Uh, hoe zit het met de opkomst, Cornelis? Ja, nou, hier in Alba Julia in die provinciehoofdstad, uh, is op dit moment helemaal niemand uh, bij uh, stembureau nummer 5, waar ik sta. Um, de opkomst is heel erg belangrijk, want uh, het is wel duidelijk dat uh, de president weggestemd gaat worden. He, oftewel dat uh, zo'n 70% van uh, de kiezers, zeg maar, uh, gewoon zeggen ja, je moet weg. Alleen, als je geen 50% plus één stem opkomst hebt, dan is het gewoon niet geldig. En het ziet er op dit moment uh, niet al te best uit. Niet hier in uh, Julia, maar ook niet landelijk gezien. Want om vijf uur was de opkomst landelijk 27 procent. En als je dat dan vergelijkt met vorige verkiezingen... met een vorig referendum een paar jaar geleden... dan duidt dat erop dat het waarschijnlijk zo'n 48, 49 procent wordt. En stel nou dat dat niet, dus niet lukt, die 50 procent, uh, en het dus een niet rechtsgeldig referendum wordt... is dat dan een soort overwinning voor Bachescu? En waarom wilden ze hem ook alweer weg hebben trouwens? Ja, nou, ik zou zelf zeggen, of laat ik het zo stellen: hij heeft zelf gezegd, de president, Basescu, uh, gisteren of eergisteren was dat, uh, dat als de opkomst net onder de 50% ligt en uh, de uitslag is uh, uiteraard negatief voor mij, dan ga ik gewoon toch weg. Dan ga ik me niet vastklampen aan die uh, 2% die nog uh, ontbreken. Uh, of hij dat ook daadwerkelijk doet, dat is maar de vraag. En, en, en... Uh, waarom, moet ja, waarom moet hij weg? Ja, waarom moet hij weg? Omdat, uh, dat is officieel dan, uh, hij ervan beschuldigd wordt door de huidige regering... Uh, dat hij uh, veel te autoritair te werk gegaan is. En dat hij dus eigenlijk zijn uh, functie te buiten gegaan is, meerdere malen. Maar uh, de echte reden is natuurlijk gewoon dat de regeringspartij uh, haar eigen mannetje gewoon uh, of vrouwtje uh, op die post wil hebben en niet wil wachten tot in 2014 als je de eerstvolgende presidentsverkiezingen hebt. Dus ze willen gewoon, ze kunnen ook gewoon niet uh, uh, nou ja goed, uh, is misschien uh, uh, uh, wat sterk uitgedrukt, maar ze kunnen niet normaal zeg maar functioneren als ze een president hebben die, uh, ja, die eigenlijk uh, vijandig gezind is. Um, Ten slotte, Roemenië is natuurlijk ook lid van de EU. Uh, Brussel kijkt ook mee uh, uh, vandaag zullen we daar officieel niet al altijd... te wat, wat, wat denkt of wat hoopt Brussel dan uiteindelijk? Met wie kunnen ze het beste door de deur? Nou, Brussel uh, heeft de afgelopen weken, want het is een hele lange strijd of eigenlijk, een, nou ja, niet zo'n hele lange strijd, maar het is al een maand, twee maanden aan de gang uh, Het is een uh, strijd geweest, politiek, hier tussen dus die uh, regering en de president en de aanhangers van de president die uh, roepen al een paar weken dat er een staatsgreep uh, gaande is. Dat vind ik zelf wat overdreven. Aan de andere kant uh, kun je zeggen dat uh, de manier bijvoorbeeld waarop dit referendum is georganiseerd, bepaalt niet uh, de schoonheidsprijs uh, verdient democratisch gezien. Uh, die woorden, staatsgreep en uh, andere uh, rampscenario's, die doen het goed in Brussel. En daardoor uh, lijkt Brussel uh, toch wel beseskoe gezind. En zou Brussel ook misschien wel willen dat uh, de president aanblijft? En zou het wat dat betreft betekenen dat als de president weggaat... Uh, bijvoorbeeld als hij zich aan zijn woord houdt en zegt... ja, die opkomst is weliswaar 2% te laag, maar toch... Uh, dat Roemenië een, een Brussel vijandige koers gaat varen met Ponta? Dat denk ik niet. In dat geval krijg je natuurlijk gewoon nieuwe presidentsverkiezingen. Sowieso komen er parlementsverkiezingen aan het einde van het jaar of in deze herfst. Dus het zal uiteindelijk toch op een normale democratische manier geregeld moeten worden. Uiteraard blijft Brussel dan een vinger aan de pols houden. Want wat er de afgelopen weken is gebeurd, nogmaals, dat was niet echt heel elegant. We gaan eerst de uitslag maar eens even afwachten nog een aantal uren en de consequenties en de mogelijke consequenties daarvan Cornelis van der Jacht vanuit Roemenië. Dankjewel. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. radio1.nl. O oh Saracino. O oh Saracino. O oh saracino, tutte femme le fanno, temi i capelli ricivici, -ricci, gli occhi briganti o sulle in faccia, ogni figliola la sappiccia si ubira passa. Sigaretta mocca la mano in jasakka. Hey. E se ne va smar già per tutta la città. O Saracino, hey. o Saracino, hey. bello guaglione. O Saracino, hey. o Saracino, hey. tutte femmine fa sospira. Na faccia bella, hey. nu core buono. That ve fa a è and bionda girl is a woman, and a girl is a woman, and a girl is a man, and a girl is a saracino, and a girl is a die in ieder geval uh, langer doorwerkt voor zijn zorgpensioen... is Rocco Granata, die samen met uh, een Belgisch groepje... dit uh, Osada Gino, prachtig, toch uh, wel een bijverdienis. is. Marianne Vos, ze was in tranen vanmiddag. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima, waren met hun kinderen bij de finish. Toen kwam ook nog bij de huldiging het Wilhelmus natuurlijk. seizoen uitbundig uit mee. Nou, we hoorden haar al eerder vlak nadat ze over de streep kwam. Maar Steven Dalenboud zocht Marianne Vos op toen de eerste drukte voorbij was. En hij kon toen even rustig met haar praten. Marianne Vos, wat zeg je? Wat een weer. Wat een weer, ja. Het begint in weer te regenen lekker. Ja, je bent nu toch wel wat gewend aan vandaag, of niet?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 En ja, gedurende de wedstrijd uh, ja, liep het wel zoals uh, we hoopten. Ja, het plan was wedstrijd hard maken. Uh, vooral in het begin met Ellen van Dijk. Ja, inderdaad. Ellen in de aanval. Uh, Loes Gunnewijk in de aanval. Ellen heeft inderdaad ook echt op, uh, op hele goede momenten uh, ja, aanvallen geplaatst. Waardoor er toch uh, de koers wat harder gemaakt werd. En uh, ja, Uiteindelijk de tweede keer op Box Hill. Leek het bij elkaar te blijven. En leek het eigenlijk uh, toch misschien een sprint te gaan worden. Maar het laatste... Uh, van, uh, van de dag was uh, genoeg om het verschil te maken. En jij probeerde maar weg te komen en dan keek je weer achterom, nou daar waren ze weer. En dat, dat ging zo twee, drie, vier keer, denk ik wel. Hè? Ja, het was heel moeilijk om weg te komen. Want het was uh, vrij zwaar uh, in, in een klein groepje of alleen. Maar in het peloton bolde het wel. Ja, dat, is, uh, dat zijn vaktermen natuurlijk, maar dat maakte het echt wel lastig. Dus, uh, ja, uiteindelijk uh, dacht ik, ja, niet opgeven en gewoon blijven proberen. En dan komt er vast een keer een moment dat, uh, dat het breekt. Maar weet je er misschien ook onzeker van? Dat je dacht, ja ik verspeel nu wel veel krachten. Ja, maar goed, ik weet ook wel van mezelf dat als het dan nog 40 kilometer naar de finish is... dat ik, dat ik daar dan wel weer van herstel van die, uh, van die inspanningen. En ik wist ook dat de grootste kansen lagen in de, in de ontsnapping. Nou goed, en Dan zit je daar met z'n drie uiteindelijk nog, hè? met armist er ook bij. En ja, dan, dan kijk jij zo een beetje zo naar links en naar rechts en dan denk je, nou, die die, de die kan ik wel hebben, maar uh, die die set is wel een goede sprinter. Ja, ja inderdaad. Zeker. zabelink die, uh, ja, die is wat minder rap en uh, ik wist wel dat nou, ja, die zou blijven rijden, maar in ieder geval uh, die zou ik wel kunnen kloppen. Maar armist is dus echt wel heel snel aan de, aan de finish. De skaya die deed, die deed best wel veel werk eigenlijk. Hè? Dat, dat was al prima, gere, uh, prima geregeld voor jou. Nou ja, in eerste instantie nog niet echt. Maar uiteindelijk, ja, dan is het toch een zekere medaille natuurlijk. Ook voor haar. En uh, nou ja, gelukkig uh, zag ze dat ook en, uh, en ging ze ook uh, vol meedraaien. En dan, uh, ja, dan wordt het de sprinten. Um, ben jij dan op dat moment zo zeker van je zaak? Dat je, als, dat je voelt dat als ik alles geef, dan win ik deze sprint? Ja, ik wist dat als ik uh, niks fout zou doen, als ik gewoon een perfecte sprint zou rijden, dat ik, dat ik goud zou winnen. Maar ja... Zie maar, eens dus rustig te blijven in zo'n laatste kilometer. Uh, en dan is het dus echt vooral zaak om geen fouten te maken. Ja, nou, en, en Armistead is dus wel echt heel rap. En na zo'n zo ontsnapping dan heb je eigenlijk helemaal geen zekerheden. Dus uh, zelfs dan ga je nog wel enigszins te ijfelen. En dan hoor je het publiek en dan zie je de laatste 500 meter. Je ziet de finish al liggen. Ja, dan, uh, dan giert natuurlijk de adrenaline adren adren uh, door je lijf. Ja. Zij zei trouwens na afloop van, nou, toen ik die sprint aanging, wist ik wel dat dit wordt zilver. Ja, nou ja, goed... Uh... Zij probeert natuurlijk ook te voor goud te gaan en ze is wel rap. Dus, uh, maar ja, ze weet ook wel uh, ja, hoe ik normaal gesproken in de sprints rijd natuurlijk. Maar ja, we komen elkaar uh, wel vaker tegen en uh, ja, dan is het moeilijk. Eén uh, tegen één is toch weer wat anders. Nu heb je Olympisch Goud op de wegkoers. Um, vier jaar geleden had je al de puntenkoers, maar ja, toen was je teleurgesteld dat je op die wegkoers dat het niet lukte. Um, is dit voor jou een mooiere medaille dan een baanmedaille?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 Ja, nou nee, ik denk het nog niet. Nee, ik vind het, ik vind het gewoon veel te mooi om te doen, dus uh, nee, ik ben nog niet klaar. Ontzettend gefeliciteerd. Dankjewel. Ga je vanavond doen? Nee, je hebt geen idee. Laat je leiden. Ja, inderdaad, geen planning. Geen planning, maar Janne Vos, vanavond komt ze waarschijnlijk nog wel even langs oh, toch, als hier bij toch? de sportzomer. Ja, oh, ja, ja oké, okay. er wordt ja, druk ja, omhandeld, ja, wordt, uh, eerst niet misschien, eerst niet, toch maar waarschijnlijk wel. toch. Dus, ze uh, laten uh, zich niet uit het veld zijn. Maar waarschijnlijk niet in het Holland House, maar wel even hier en uh, op de televisie. Uh, we gaan het hebben over uh, zwemmen, daar gaan we wat minder goed mee. Niet op de televisie, wordt er nu weer gezegd, komt niet op de televisie, maar wel bij de radio. Nou goed, Olympisch debutant Bastiaan Leijsen, want die werd bijvoorbeeld op de 100 meter rugslag vanochtend al uitgeschakeld hoort ook bij de Olympische Spelen. Martin Vriesema sprak met hem. Bastiaan, uh, 54-88. Uh, ja, een uh, dikke seconde boven je PR. Ik denk dat jij stevig baalt. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik keek naar het bord en ik dacht dat ik 53-88 had gewonnen. In eerste instantie was ik wel tevreden. Maar het keek nog een keer goed en zag 54. Ja. Wat dacht je toen? Dit is gewoon zo ver boven mijn niveau. Maar ja. Ik snap het gewoon niet, ik vind het laatste stukje wel echt helemaal kapot. Maar ja, dit is gewoon echt ver boven niveau, ik ben gewoon goed in vorm. En dat ik het gewoon niet kan zien, dat, dat is zo jammer. Als ik het commentaar uh, van mijn collega Jeroen Groeter ho goed hoorde, dan, dan mist je wat bij de start en ook bij het keerpunt. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Nou ja, om mezelf weet ik dat het altijd uh, zo geweest is. Maar uh, ik moet hebben van mijn uh, goede indelingen. Ik, ik dacht dat ik me daar wel aan gehouden heb, maar uh, ja, blijkbaar was het niet genoeg. En dan zit je ook nog met dat fenomeen van die wisselslag. vetter later op. Uh, spookt dat ook door je hoofd? Ja, ja, zeker. Ik wilde heel graag in zwemmen. En uh, ja, ik denk dat dat een moeilijke zaak wordt nu. Heeft het ook te maken met het fenomeen Olympische Spelen? Ik bedoel, allemaal nieuw voor je, uh, dat dat toch een bepaalde druk met zich meeneemt. Het is natuurlijk wennen aan de situatie, alle indrukken die je hierop doet. Ja, en ik heeft dat wel te maken, maar als je kijkt, vorig jaar baseerde ik ons in Shanghai ook niet zo goed. Omdat ik last had van de druk. Maar ik voelde me hier al een stuk beter en meer gewend. En dan gebeurt het bijna weer, ja. Ik weet even niet waar ik moet zoeken nu. Je bent een jongen die het heel graag wil hè? en in die zin misschien jezelf te veel druk oplegt? Ja, nou ja, je bent natuurlijk wel gewoon hier met de Nederlandse ploeg en ze wachten iets van je. En ja, je komt hier met een doel om gewoon finale te halen. En dat zal gewoon nu niet genoeg zijn. In their eyes is the You've got to stay on this rock, not a ja. rock. Een island on which you found love in your twitch. You that in your petty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 I'm yeah. nummer en nu had ze natuurlijk wel herkend zo'n lekker bentje de koeks de eerste wedstrijd van de hockeyvrouwen werd uh, vandaag een overwinning België werd met 3-0 verslagen. U hoort de reactie achteraf van bondscoach Max Kaldas. Het was een hele solide wedstrijd en uh, was het beste dat vandaag. Hadden we gezegd tegen elkaar dat uh, het gedoe was de meest belangrijk onderdeel van de hele wedstrijd. Een uh, beetje gewoon blijven, gewoon echt uh, blijf langzaam gewoon bouwen, bepaalde druk aan de bal en zonder bal om. Uh, ...om hun barrière te kunnen doorslaan. En, uh, dat was wel solide, heel goed. Dus daar uh, ben er heel blij mee. Maatje Palmer zei net... Was toch ...wat uh, proefde ze nervositeit in het team, zo'n openingswedstrijd? Dat, dat is normaal. Op het moment dat je dat, dat, dat niet voelt, dat topsport... Uh, ...in zo'n omgeving uh, zit iets <laughs> zit een beetje, met, je, met je rij. En, uh, ja, gelukkig was er geen uh, spanning, was gewoon nervositeit. En was een beetje, op het moment dat de fluit gewoon kwam ja, gaat iedereen met je los... Dus, um, ik zag een hele goede oranje vandaag en dat is een goede begin. Je hebt een geweldige uh, terugslag gehad door het uh, wegvallen van uh, Willemijn Bos, denk ik. Uh, zij was solide achterin, een uh, aanvallende speelstrook die een goede lange paas heeft. Uh, wat gaat er door jouw hoofd en door het team heen op het moment dat, uh, dat blijkt dat ze gewoon niet meer mee kan doen bij een Olympische Spelen, terwijl je al zeker twee, tweeënhalf jaar met haar de formatie speelt? Nou, het is nog maar anderhalf jaar dat ik al boodschaps ben. Maar het enige dat het gaat is dat uh, je voelt ongelooflijk veel voor haar. En Berlamein is een, uh, niet alleen maar een superspelster, maar ook een fantastische mooie, uh, mooie mens. En, uh, dat groene je aan niemand. Zeker niet aan niemand van het eigen team. En uh, het eerste gevoel dat heerst is... Uh, ja, je leeft met haar mee. We hebben helemaal gewoon gehaald in, in, in, in, in onze huis. In, uh, in het Olympisch dorp. En uh, voor mij was... Uh, met één oog en daarmee haar gewoon zijn en die andere ogen. in de keuze dat moet gemaakt worden. En uh, in alle rust hebben we de keuze gewoon gemaakt heel snel. En, uh, we wisten intern hoe het verder moest. Dus wat dat betreft... Uh... Ja, die Olympische Spelen, die, die gaan toch gewoon beginnen? Daarom juist. Dus daarom juist. Zoals hey, we willen er maar gewoon mee voelen. Uh, en nog steeds is. Alleen, uh, het gaat nu al om hockey. En niet meer om Willemijn. zoals aan de Spelen. En je, je begint dan met Maatje Pauwme op die laatste plek. Uh, dat wordt uh, zeg maar, halverwege de eerste helft toch weer teruggedraaid. Er komt uh, Sophie Polkamp daar te staan. Uh, was er enige onzekerheid over de oplossing, of is die dan nog... over de oplossing van Willemijn Bos? Nee, maar dan hoek je van je interchanger, toch? Hé? Dan je interchange toch? Huh? Je interchange, toch? Ja, ja, ja. Dan veranderen je opstellingen. Niks te maken met zaken. Hij heeft te maken met onze spel. Dus ja, jij zegt onzekerheid, ik dus niet. Nee, maar dat is alleen maar goed hoor, dat jij niet onzeker bent. Maar ik, ik, ik, mijn vraag was ook of er enige onzekerheid is. Geen meter, nee, helemaal niet. Waarom, waarom zou je dat zoiets gewoon vragen? Nou, ik vraag dat. Ik ben benieuwd uh, daarnaar. Uh, Max Maar oké. Okay, uh, nee. Ja, maar dus Ja. Nee. Oké, okay, goed antwoord. Nee. Uitstekend antwoord, Max. Wel, ja. ja, ja, ja. Uh, uiteindelijk 3-0 ja. uh, in de wedstrijd. Uh, Kim Lammers, goed op schot, twee doelpunten. Ja. En een corner van uh, Kaya van Maasakker. Dat is uh, natuurlijk ook een, een mooie opsteker, denk ik. Die net in het team is en dan meteen die corner scoort. Zeker weet ik. Kaya kan ook een corner pushen. Dat is een hele goede spel ja selectie in de 16 was ook heel close, zoals bij iedereen gewoon was geweest. Alleen zij heeft buiten de boot gewoon gevallen, maar het trainen met ons. En om te zien laten zien dat, uh, dat, dat bij haar zit ook gewoon geen enkele twijfel dat ze goed kan zijn in de Olympische Spelen. Dus ja, gelukkig maar heeft hij gewoon gescoord, maar gaat dus ook niet gescoord. Was ook nog, het is goed dat Kaya hier te hebben. Het is goed dat Kim hier is. Kim is een bijzondere spelster en heeft hij vandaag laten zien. We sluiten dan af met een cliché in Nederland, hè? dat ken je vast wel. De kop is eraf. Heerlijk. Ja, heerlijk. Fantastisch. We, we, we zijn hier aan een week, en, uh, tien dagen. Het uh, is goed om mee te beginnen. En, uh, ja, de koppen is eraf, dat klopt, ja. Gelukkig, maar. Dankjewel, Max. De kop is eraf. Hij kent het. De Argentijn Max Caldas, bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Er werd vandaag gejudo'd in de klasse tot 52 kilogram. Wij deden daar niet mee. Maar Judoka Ankoum-E uit Noord-Korea won de gouden medaille in deze klasse. De nummer twee van de vorige speling was in Peking in de finale te sterk. En dat is maar net geleden gebeurd voor de Cubaanse Janet Bermoy. De Italiaanse Forciniti en Ganeto uit Frankrijk wonnen ieder brons. In Nederland zijn Nogmaals gezegd, leed dus niet mee in deze klas. Kijken we nog even naar basketbal. De basketballers van de Verenigde Staten zijn uitstekend begonnen aan de spelen. De torenhoge favoriet voor de eindzegen verpletterde Frankrijk, 98-71. De sterren van de NBA hadden alleen in uh, de eerste kwart van de wedstrijd moeite met Frankrijk. Daarna nam het de Dream Team van Amerika snel en overtuigend afstand van de tegenstander. Kevin Durand bezorgde zijn ploeg 22 punten. Ali Traore was met 12 punten van alle Fransen het best op schot. Zoals je dan dat mooi zegt. En daarmee komt wij aan dit uur van de sportzomer. In het volgende uur gaan we verder. Kijken natuurlijk ook nog terug bijvoorbeeld met ploeggenoten van Marjan Vos... op het eerste goud van Nederland. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de orde binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.